4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse veiligheidsdiensten NRC en FBI hebben toegang tot allerlei gegevens van gebruikers van onder meer Google, Apple en Facebook. Dat schrijven The Washington Post en The Guardian op basis van geheime stukken die journalisten van de kranten in hun bezit hebben. Via een geheim programma genaamd PRISM zouden de overheidsinstanties bijvoorbeeld zoekgegevens, e-mails, foto's, video's en chatgesprekken verzamelen en opslaan.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 Hij hield een toespraak voor de aanhangers, die zwaaiden met Turkse vlaggen. Erdogan zei onder meer dat er geen zaken worden gedaan met vandalen... zoals hij de demonstranten tegen zijn regering omschrijft. Hij herhaalde zijn oproep om een einde te maken aan de protesten. De ontvangst op het vliegveld was het eerste massale pro-Erdogan geluid... sinds de protesten tegen de regering een week geleden begonnen. Het weer vrij helder, het is 9 tot 13 graden. Later weer volop zon, het wordt dan 15 graden op de wadden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 Ja, hoe lang leeft eigenlijk een vlieg? En dan hebben we het niet over eendags vliegen, maar een gewone gemiddelde zwarte bromvlieg. Hoe lang leeft die? Dat uh, um, eens even kijken, wil Edwin graag weten. Dus uh, mocht je daar een antwoord op hebben, laat het even weten. 0800 1121 is het telefoonnummer. Mailen kan naar nachtzuster Twitteren is ook nog een mogelijkheid. Apenstaatje Nachtzuster is dan de nickname, zoals dat zo mooi heet. En eens even kijken, Facebook is er ook nog. Facebook.com slash nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. Allemaal mensen die zich ermee kunnen bemoeien. En dat kan via www.omrombax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Er zijn verschillende mogelijkheden. Net wat je computer aan kan. Dus uh, nou, meld je daar vooral eventjes. Uh, wat kun je nog meer doorgeven? Nou, nieuwe vragen zijn natuurlijk welkom. En er zijn nog een paar vragen niet beantwoord. Zo wil Anneke graag weten waar Charlene was toen prins Albert zich meldde bij de troonswisseling. Uh, prins Albert van Monaco, zijn Charlene was niet aanwezig bij de troonwisseling. Waar was zij wel, vraagt Anneke zich af. 0801121. En Albert, die belde over iepen, dubbeltjes en centjes. Want dubbeltjes en centjes zijn de bijnamen van de zaden van de iep. En er zijn er extreem veel dit jaar. Dat is Albert opgevallen en hij wil graag weten hoe dat zou kunnen komen. 0801121. Dan belde mevrouw Even zojuist. Mevrouw Even belde Even. En die wil graag weten waarom de Engelse soldaten na de oorlog... die Nederland kwamen bevrijden... Tommies werden genoemd. Mocht je dat weten, geef het dan vooral ook even door. 0800 1121. En dan is het nu vier minuten over vier. Traditioneel het moment bij Nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max... dat we disco laten horen. En er is gekozen vannacht voor... The Boys Town Gang Can't Take My Eyes Off Of You. Boys Town Gang was dat en Can take my eyes off of you. 0800-1121. Frederik, goedenacht. Hallo, kun je naar staan? Omdat er net was een storing, denk ik, met het toestel. Wat zeg je? Kun je mij goed verstaan als het mis met, met mijn toestel? Ja, nee, kun kan je prima verstaan, Frederik. Okay. Ja. Uh, nou, het gaat over de hort op, die uitdrukking. Ja. Ja. Die meneer die daar een oplossing voor had, leek me heel, heel goed eigenlijk. Maar die zei ook, ik denk het. Ja. En ik had zelf een ander idee ook, dus misschien vond ik ook leuk om dat ook te zeggen. Ja. Uh, want in, te, in het woordboek staat de baan op, dat het mm -hmm. betekent de baan op. En ik dacht aan het woord hortus... Dat is natuurlijk tuin en tuin. ook wel een terrein ja. om, om een huis heen en zo. Oh het is ja. Bijvoorbeeld de hortus in Leiden van de universiteit. Dus ik dacht misschien dat het met het woord hortus te maken had. Het is de allereerste zin Latijn die ik leerde. Oh Zeg, ja, zeg nou, in hortus botanicus. Oh ja, ja, ja. ja. Er zit hortus een tuinslang de tuin in de tuin. Is, oh nee, er zit een slang in de tuin. Het tuin, maar het is ook wel terrein, dus het is niet om naar buiten te gaan. Ja, maar, maar dan zou je weer ook... zeggen, oh nee, het kan, het terrein op. Ja. Ja. Gewoon naar buiten, want er staat ook de baan op, als vertaling ervoor. Maar toch denk ik, de ik dat als het op. van horters komt, dat het dan in zou zijn. Voor mijn gevoel. Hoe in zou zijn? Nou, dan zou het de tuin in zijn. En ja, niet hoort Hort op. Ja, het kan toch ook betekenen als het... Het gebied op. Uit, hè? De, dus je gaat naar buiten. Maar misschien is het niet zo, hoor. Ja. Maar Andéor ja. betekent ja. natuurlijk ja. ook naar buiten. Ja. Eigenlijk. ja. Ja, dan ah ja is dat ik op had het idee dat dat misschien kon zijn, maar ja, en omdat die net het ook niet zeker wist, dacht ik, ik zeg de mijne ook maar even. Ja, heel goed. Dan kunnen mensen thuis gewoon zelf ja. kiezen wat ze willen geloven. Dat is mooi. Ja, dat is okay. mooi, die vrijheid. Dankjewel, Frederik. Ja, jij ook bedankt. Goeienacht. Dag. dag. Mandy. Ja, hallo Astrid, hier met Mandy. Zeg ik het had eens. een antwoord op uh, die vraag van waarom de iep zoveel zaadjes hebben. Oh mooi. Mandy, kun je ook je, uh, je uh, radio of je computer wat zachter zetten? Ja, dat doe ik wel. Oh. Zou wat anders? Eten? Nou, stuk, Schilt een stuk. Schilt een ja, slok nou, op een borrel. Toch... Ja. Is toch heel eenvoudig. Oh. Waarom een iep zoveel zaadjes heeft. Oh oh. Staat geen handjes. Dankjewel, Mandy. Dag. Ik ben echt heel blij dat je zo lang hebt gewacht om dat door te geven. Um, dag. dag, meneer of mevrouw Jonkers. Ja. Hallo, goeiedacht. dag. Goeiedag. Uh, ja, ik had een vraag, maar het is eigenlijk geen... Ik even de radio zachter te zetten... Nou ja, op zich heb ik er geen last van, maar als u zegt van... Nou ja, ik vind het onprettig ja. worden... Ja, maar uh, het, het is, wat mij opvalt, mm -hmm. uh, in de winter vooral... en dan zie je overal, ja, in het bos of, of, of op de fietspaden... altijd één handschoen die iemand verloren Ach, heeft. Ach, ja... Ja. Is dat ook uh, uh, in andere delen van het land zo? Want ja, ja. Ik, <laughs> ik weet niet of het. Er, want ik kom uit Eindhoven. Ik denk, is het ook echt slordigheid, Of is dat gewoon. Uh, dat het een Eindhovens ja. gebruik is om één hand om kwijt te raken? Ja, <laughs> maar zijn er wel mensen die misschien luisteren die dat vaak hebben? Nou, weet u, het is, dat, het is dat u erover begint. Ja. Maar weet u wat ik altijd zo raar vind? Ja. Dan ligt er dus naast de snelweg een schoen. Oh, ja, heb ik ook wel eens gezien. Dat ja. is helemaal vreemd. Ja, maar dan denk ik, ja, je, je gooit niet de schoen uit het raam. Je nee. gaat niet de auto uit, doet één schoen uit en gaat de auto weer in. Hoe komt er nou één schoen naast Maar goed, dat was de vraag niet. Het ging over handschoenen. Nee, ja dat, dat zie je ook wel eens. Mijn handschoenen vallen me echt op. Ook kinderhandschoentjes. En dan hangen ze aan een tak in een boom. Dat iemand het weer vindt. Ja, dat is altijd zo <laughs> sympathiek. Ook helemaal plat gereden in de goot. Dus ja. in de zomers nog... Maar u heeft ook wel... Ik vind, ik vind het wel grappig. Ik denk, ja, ik vind het, ik vind het zo raar. Is dat slordigheid? Of is het dat de mensen toch hun handschoenen uitdoen... om iets uit die jaszak te pakken? Ik zou het graag willen weten, de mensen die altijd maar een handschoen weg is, die het weten, die toch een handschoen moeten kopen. Ja, als alle mensen die één handschoen hebben, ja, even willen bellen handschoen. nu naar 0800 1121. dan ja. weten we ook of het een landelijk of een Eindhoven's verschijnsel is. Ja, ik denk dat het wel voorkomt, maar hier, ik, ik val het dus zo elke keer, elke winter weer. Ja, en één enkele, niet twee naast elkaar. Nee, altijd, ja. uh, ik denk er laatste dan maar twee liggen, dan heb ik er ook nog een paar. Precies, dat zou handig zijn dat je ze gewoon uit kunt zoeken langs de kant van de weg als je koude ja. handen. Ja. Hebt, ja. Nou, ik vind het een goede vraag, mevrouw Jongers, alhoewel ja? ik wel een okay. beetje vervelend vind dat u met handschoenen en wintervragen komt tijdens die twee dagen zomer die we hebben. Hé, He. ja. Dat heb ik niet over nagedacht. Ik krijg het er koud van. <laughs> ja. 0800-1121. Okay. Ik doe mijn best. Ja hoor, dankjewel. Dag mevrouw Jongers. daar Erik. Hoi, met Erik. Ah, Erik, Hi. hallo. Ik had een uh, antwoord op je vraag waarom die Engelse soldaten Tommy's eten. Oh, vertel. Nou, volgens mij omdat de meeste Engelsen Tommy heten. Ja, dat ga je. Om het, ja. om het lekker te generaliseren werden ze Tommies genoemd. Ja, want de Tom, Tom, dat idee had ik, dat Tom de Jan van de Engelsen was. Ja, en, en net zoiets als dat alle Duitsers, die werden Jerry's genoemd. En, Echt waar? Ja, en in de, en in, en de Verenigde Staten werden de, die Amerikanen, die werden allemaal toen dat in de tijd Nederlanders waren, allemaal... Jan Kees genoemd. En als je dat verborstert naar nou, het Engels wordt het Yankee. Oh, echt? Dus vandaar dat... Yankees zijn eigenlijk Jan Kees Nee. Echt wel. Wauw. Maar jij zegt de Duitsers werden Jerry's genoemd en dan ja. krijg je de strijd tussen de Tommies en de Jerry's. Ja. Hebben nee, ik, nou, jij zit me nu ja. niet wijs te maken, Erik. Nee, is echt waar. Erik, hoeveel jaar ben jij? Ik? Toevallig. 52. Oh, dan zou je het wel enigszins moeten weten. Ben je echt 52, want je klinkt? Nou? Jonger. Nou, dankjewel. Hoe jong? Um, nou, als ik je zo hoor, zou ik zeggen 28. Kijk, dat is wereld. Ja, die maar... kun je vast in je zak steken. Ja, dat, dat, dat, daar zijn er een heleboel blij mee, ik vooral. Oh, oké, okay. oh, dat je jong klinkt. Goh, ik ja. wist dat niet van de Tommies en de Jerry's. Ja. Nee, zeg maar. Maar had je, even voor mij, want het is vast heel dom hoor, wat ik nu zeg, maar... Had je toen al de tekenfilm Tom en Jerry? Ja, dat is wel van voor oh, de oorlog. Wel, toch? Ja, ja, dat is uh, ruim van voor die tijd. Nee, ik denk dat het net van na de Tweede Wereldoorlog is. Oh. Of rond, rond die tijd. Ja, maar dan, ik wil nu wel weten of Tom en Jerry er eerder waren of de Tommy's en de Jerry's. Nou? Ja, weet ik weet, weet het zoeken. niet. Ja, als iemand het even op wil zoeken, 0800-1121. Dankjewel, Erik. Hé, dank je. Hoi. Dag, goeiedag. Sjaak. Ah, goedenavond, Astrid. Goedenavond, Jaak. avond, um, Ik heb uh, jammer genoeg geen antwoorden. Oh, maar wel een vraag. Ja, nou, uh, eigenlijk een dubbel. Ja, en ik heb ook vragen nodig, hè, want anders wordt het zo stil vier uur lang. Ja, zonde. Dus je bent van harte ja, heb... welkom. Twee, hoeveel vragen had je? Nou, eigenlijk maar twee dan. Twee. Nou, kom maar door, Jaak. Oké, okay, nou, het is misschien al een keer eerder. Ik, ik, uh, ik luister niet zo vaak, jammer genoeg. Oh. Maar ik, ik, ik, ik woon genoodzaakt uh, in een uh, camper... Ja. En we uh, nou, wonen uitermate goed. Oh. Alleen hij is eigenlijk iets klein. Dus uh, ik, ik had wel even een vraag: van, uh, kijk, mensen kopen een huis. Ja. Uh, dit is mijn huis. Ja. Zou je er ook een hypotheek voor kunnen afsluiten om een soort camper te kopen? <laughs> nou, je kunt natuurlijk wel een lening afsluiten voor een camper. Nee, nee. Ik, ik er ook wel even een goed gebruik maken van als Oké, okay. maar je moet wel blijven articuleren, want er is iets. en ja, dat klinkt iets heel raars nou, op de lijn. Ja, ik denk dat, dat, dat, dat, dat, uh, ja, dat het... Nee. De ja, accent is. <laughs> nee, het is echt de lijn. Maar goed, oké, okay, kun je een hypotheek nemen voor een camper? En die andere vraag? Ja. Uh, nou, uh, ik, ik heb dus toilet en douche in jou dan. Alleen nog lang het even over het toilet. Ja. Dan moet je die, hè, die douche toch uh, voorkopen. Wat moet je daarvoor kopen? De... Nee, sorry, ik kan je echt slecht verstaan. Dus wat moet je ervoor kopen? Uh, van die Moet je vloeistof kopen voor in de... Oké, okay, ja. In het toilet, ja, dat breekt dan rond uh, de aan, het toiletpapier avond zo Op een uh, milieuvriendelijke manier zetten. Ja. Maar uh, ja, dit is best een buitenlucht. Dus ik denk, ja, misschien is wel een soort... Uh, huis Oké, okay, ik versta op er de, nu echt de, helemaal de, geen woord meer van. Maar het zou zo leuk zijn als ik je vraag er nog even uit kon destilleren. Dus wat was de vraag over de vloeistof in het toilet? We het nog een keer, Sjaak. En... Okay. Ja. Hallo? Hallo Sjaak, ja, je, je, moet, je moet die kleren hangen, moet je uit het raam hangen, met je linkerarm en met je rechterarm dan in de horen praten. Tenminste met je mond. Nee, ik sta, ik sta gewoon stil. Oké. Okay. Vloeistof, toilet, dat kreeg ik nog mee, maar wat was de vraag die eraan hing? Uh, nou, uh, opstaking wordt uh, een huismiddel voor is. Oh, een huismiddel. Dat, dat je, je mens... geen chemische troep in het toilet hoeft te gooien. Ja, en je niet zeggen: en van, uh, ik, ja, je mix dit en dat, en dat bij elkaar. Ja. En dan, uh, dan wordt het allemaal niks opgelost en het buitengewoon fris ruiken ook. Ja, en dat spul, dat moet dan ook nog een beetje milieuvriendelijk zijn. En daar wil je graag een receptje voor. Nou, als dat zou kunnen heel graag. Ik dat ga mijn best doen. doen. Ik ga het ik proberen, Sjaak. Nou dankjewel. Jij ook bedankt. Succes in de camper. <gacht> Komt goed, dankje. <middels> Fraser en there's something in the water. En ja, er moet ook iets in het water. Tenminste, Sjaak is op zoek naar een receptje voor een vloeistof. Een huismiddeltje dat hij kan gebruiken om het toilet schoon te maken... en ook dat alles goed doorloopt in zijn camper. En hij wil ook weten of hij een hypotheek kan nemen... om zijn camper uit te breiden of misschien een grotere camper te kopen. 0800 1121. Mevrouw Jonkers wil weten waarom er vooral in de winter... zoveel eenzame handschoenen te zien zijn langs de weg... En mevrouw Even belde eerder over de Tommies. En inderdaad uh, is, is de suggestie nu van Erik... dat uh, uh, de Tommies genoemd zijn naar het feit dat veel Engelsen Tom heten. Maar ja, de vraag die daar nu uit voorkomt is... bestond de tekenfilm Tom en Jerry al... voordat de Duitsers Jerry's en de Engelse Tommies werden genoemd in de oorlog. 0800 -1 -1 -1. Albert wil weten waarom de iepen zoveel zaadjes hebben dit jaar. En Edwin wil weten ho hoe lang een vlieg leeft... Anneke, die vraagt zich af waarom Charlene van prins Albert van Monaco niet aanwezig was bij de troonswisseling. Dat zijn de vragen waarop ik nog een antwoord zoek. En 0800 1121 is het nummer dat je daarvoor kunt bellen. Timo. Ja, dan gaan we het met Timo. Hallo. Hoi. Zeg het eens. Uh, ik had nog uh, <coughs> aanvullingen op. Die vraag helemaal uit het begin, want daar had ik toch nog wat dingen over gehoord op de radio onlangs, waar het wat misschien van nut kan zijn. <laughs> Welke vragen uh, uit het begin bedoel je? Uh, die vraag zeg maar vanaf de boiler of de geizer. Ja. Dat, je, dat, dat zeg maar, het zo lang duurt voordat het water warm is als het bij de douche komt. Ja. Zonder rondpompsysteem dan natuurlijk? Ja. Maar uh, ik hoorde laatst op de radio dat er was al een heel oud systeem... of een oude vinding, dat lag op de plank ergens in een wetenschapsinstituut... Ja. dat uh, buizen uh, uh, geïsoleerd konden worden met vacuüm oh. En dat het water wat zeg maar zo vervoerd werd... dat dat niet in uh, warmte achteruit gaat. Oh, okay. Nu willen ze dat systeem, dat was een ondernemer was dat... die wilde een systeem gaan bouwen... Uh, dat die zonlicht opvangt, maar dat de warmte er niet meer uit kan. En dan kan die water tot, geloof ik, als ik me goed herinner, tot 600 graden Celsius oh. verwarmen en ook uh, vasthouden. Ik weet alleen niet hoeveel elektriciteit of hoeveel energie dat kost, maar hij had wel een of andere vinding gedaan met nieuw materiaal of een nieuwe techniek, waardoor dat vacuüm relatief goedkoop op, op was te wekken of heel erg goed... Kon worden bewaard zonder dat er echt lucht in zou kunnen komen. En daar zou hij dan zeg maar zelfs staalovens een stuk efficiënter mee kunnen maken. Wel tot 5% dat nog maar 5% van de energie nodig was. Dus misschien dat dat ook wel in huishoudens toegepast zou kunnen worden. ...vacuumisolatie van de buizen. Maar um, uh, je kunt natuurlijk niet water van 600 graden hebben. Dus dan krijg je een soort stoomdouche. Nee, maar je kan toch wel, zeg maar, de, de temperatuur waarop het geleverd wordt, ja, ik weet niet hoeveel dat is, maar mijn gezen mag niet warmer dan 60 graden. Nee, dat lijkt me ook heel onverstandig, ja. Maar, ik, ik had het liever warmer gehad, maar volgens mij is het gewoon de levensduur van de gezen te verlengen. Maar, dat oh. de... maar je, de, die, op die temperatuur kan je het natuurlijk dan wel bewaar, bewaren in principe. Ik weet alleen niet of die techniek zo goedkoop is en of dat ook voor huishoudens dan uh, rendabel is, maar in potentie uh, kan het wel. En uh, het wordt in ieder geval industrieel, gaat dat toegepast worden. Want die man komt wel erg uh, ervan overtuigd dat dat uh, toegepast zou gaan worden. Maar wat ik me dan afvraag is, uh, wat nou dan, dan? is het met vacuüm. Wordt dat water op temperatuur gehouden en vervolgens wil je koud water? Dat was de vraag tot nu. Nee, maar stel nu dat het... Ik, ik, ik zie het misschien allemaal weer te simpel. Maar de clue is, op deze manier zou je dus je kraan aan kunnen zetten... dat het water meteen warm is. Ja. Maar wat nou als ik de, de kraan aan wil zetten en het water koud wil hebben? Dan moet ik eerst mijn tanden gaan poetsen om te wachten tot het water koud is. Nee, dan, dan draai je aan het andere knopje. Oh, dat verschilt dan gewoon. Die functie wordt ook nog apart ingebouwd. Nee, Je hebt toch een warm water... ...buis en een koudwaterbuis. Ja, Timo, maar als ik, als ik, het, als ik de, uh, de warmwaterkraan aanzet... Ja. ...dan komt er eerst koud water uit. Nee, maar dat zit toch relatief dicht bij de mengkraan. Dus dat, dat, dat kleine stukje dat overleeft... Dat, oh, dat, okay. ...het is niet zo dat het, en dat het helemaal tot aan de kraan of de douchetang geïsoleerd hoeft te worden. Alleen dat stukje? Ja, dat, dat stukje tot aan de mengkraan. En dan dat stukje vanaf de douchetang of de douchelang of de, of de kraan zeg maar, die eronder zit... Dat kan gewoon afkoelen, dat is geen probleem. Maar niet dat je er vijf minuten op hoeft te wachten, zeg maar. Nee. Dat is een beetje zonde van het water, inderdaad. Maar is ja, goed, als het te duur is, dan gaat het niet natuurlijk. Nee, dan uh, streep het tegen elkaar weg, of juist maar niet. Maar dat komt nog wel, nieuwe materialen, nieuwe technieken. Precies. Dus dat kan eventueel nog gerealiseerd worden. Ja. En dan had ik nog een aanvulling op die vraag. Ja, jij vond het een moeilijke vraag, geloof ik. Maar die, die eenpersoonshuishoudens, waarom dat zo toeneemt... Ja. En ik had wel het idee dat, uh, ja, dat toch een beetje. Schijnt, ik denk er heel veel over na, over mannen en vrouwen. Maar tenminste, oh. ik heb er veel over nagedacht over mannen en vrouwen. En ik kom af en toe ook wel eens ergens uit, maar uh, veel al niet. <lacht> <lacht> en zit het probleem dan bij de mannen of bij de vrouwen? Nee, bij de vrouwen natuurlijk. Want ja, mannen kan ik wel me in verplaatsen. Nou ja, moet vrouwen... ik het je even uitleggen? Nee, nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee. Ik vind het zelf wel uit. Nee, ik, maar ik, ik... Kan, ik kan je met alle liefde even de vrouw uitleggen, hoor. Oh, nou, als je dat kan, doe het maar. Ja, maar. zeg maar waar je vragen liggen. Nee, gewoon het algemeen. Nee, gewoon het algemeen. Gewoon oh. zo. En je moet gewoon, gewoon uh, altijd bij gewoon vrouwen. Een functioneel, een functioneel beeld van, van een vrouw. Maar ik heb, ik, heb wel, ik heb wel de ideeën over. En het wordt er steeds concreter. En ik leef zelf ook steeds meer op mijn gevoel. Dus ik kom er wat dichter bij in de buurt. Oh. Maar er helemaal achter komen zal ik vrees ik toch niet. Maar, nee, ik maar, je moet, nee, ideeën... maar Timo, laat me nou heel eventjes. Want er zijn nu ja. echt drie mannen die zetten de radio harder. Die denken: het wordt me uitgelegd. Nee, maar bij een dat vrouw, vrouw moet al, je, tuurlijk, gewoon, je ja. moet bij een vrouw gewoon altijd rekening mee houden. dat we emotioneel reageren. Ja, op emoties ook, op toon en op. Uh, op, uh... op alles. Dus ja, het nee. gaat nooit zozeer om wat je zegt. Ja, of hoe je het zegt. Nee, het gaat erom wat wij kunnen denken dat je bedoelt. Ja, maar daarmee, daarbij interpreteer je ook, zeg maar, de toon die gehanteerd ja, wordt. Alles. Ja. ja maar maar als, jij me... zegt, als jij zegt, als ik tegen jou zeg: Goh, Timo, vind je dat dit rokje me leuk staat? Ja. En jij zegt, nou... Nah. Nee, ik zeg geen commentaar dan. Nou, zo. Dan denk ik al onmiddellijk dat jij bedoelt... <lacht> ik vind het heel stom. Maar, want, dus ik geef geen commentaar. Want anders zou je wel gewoon ja zeggen. Maar dan heb je dan een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen. Nee, ik ben een vrouw. Ik vond het toch duidelijker toen. Jack toen ik Nicholson nog niks zei, gezegd had. <laughs> ik vond het toch een stuk een stuk duidelijker toen Jack Nicholson zei in de film As Good as It Get. Toen een vrouw aan hem vroeg van hoe beschrijft hij? Want hij was een romanschrijver. Toen zij vroeg van hoe beschrijft hij toch zo goed vrouwen? En toen zegt hij van I take a man. I think of a man. Yeah. And I take away reason and responsibility, of nee, reason <laughs> and accountability. <laughs> maar dat was een cynische opmerking hoor. Mm -hmm. ja, ja, je neemt een man, hij zei hoe beschrijft u vrouwen? Ik vertaal het even voor de mensen die yeah. geen Engels luisteren. Um, het is dus over, uh, Ik denk aan een vrouw, of ik denk aan een man, Ja. Yeah. en ik uh, laat de reden en de verantwoordelijkheid uh, laat ik vallen. Ja, precies. Ja. Nee, maar het is met vrouwen heel eenvoudig. Je moet gewoon veel liever tegen vrouwen zijn... dan ja, dat je dat vanuit je eigen mannelijkheid zou denken dat nodig was. Ja, ja je moet geen, uh, geen paden uitzetten. Je moet gewoon uh, blij zijn met wat je hebt. Nou, dat sowieso. Maar goed. Ja, goed. Uh, Waar kwamen we ook een, weer vandaan met dit die, verhaal? Over die eenpersoonshuishouding. Ja. Oh ja, die ik denk, eens ik, Ja. Ik heb toch het idee... Nou, dat is dan één algemene hypothese die ik hanteer... ten aanzien van vrouwen en mannen... Ja. Ik heb toch het idee dat het een aparte vrouwencultuur is... en een aparte mannencultuur. Dus dat vrouwen zeg maar onderling wel dingen van elkaar aannemen. Mm. Mimetisch gezien, zeg maar. Dus gewoonte overnemen en overtuigingen overnemen. En dat mannen onderling. En dat daar een soort van, ja, niet echt waterscheiding tussen zit... maar wel toch wel een min of meer functionele scheiding. En ik heb het idee dat in de vrouwencultuur dat het toch bonton is... of in ieder geval, ja, van oudsher wordt overgegeven... Dat ja je het liefst tegen een man wil opkijken, dus een man die zeg maar iets aanvult oh, oh. In, je, in je functionaliteit of je. Het wordt in je... echt nooit iets. Nee. Nee, wel nee joh. Oh. Nou, maar ik heb in ieder geval dat idee en ik nee. denk dan ook als vrouwen tegenwoordig hoger opgeleid worden en ook ja. beter functioneren op school, ja. dat er steeds minder mannen zijn waar ze zeg maar ja. Uh, nou, maar dat is het natuurlijk gewoon. Ten eerste, ten eerste vindt de samenleving... Het is inmiddels zo in de samenleving dat men niet meer, uh, meer zoiets heeft van... ja, je moet trouwen. Dat was nee. vroeger nog wel. En ten ja. tweede, hebben we jullie helemaal niet meer nodig om een mammoet te vangen? Want wij vangen zelf wel een mammoet. Nee, maar in de supermarkt. Een man. Uit de, de Diepvriesafdeling. Je, je hebt wel een man nodig om voor je te sterven als het nodig is. Ja, en daarom zijn er en nog steeds wel mensen die trouwen. Of die in ieder geval met z'n tweeën gaan wonen. Maar het is, ja. het is niet meer zo het brood nodig. Nou, voor je sterf is toch wel een erg belangrijke functie. Ik bedoel, als, als er ingebroken wordt, stuur je toch je man. Die gaat niet je vrouw of je kinderen sturen. Ja, of de hond, weet je. je, je, je, heb je, ja. toch al, je we hebben elkaar niet meer zo heel erg hard nodig. Het is wel gezelliger, moet ik zeggen. Nou. Ik geloof niet dat veel mannen gezellig zijn voor veel vrouwen. Ach, ach, Timo toch. Nee? Ja, denk je wel? Ja, nou ja, weet je, ik heb toevallig goede ervaringen. Ja, goed. Maar veel mannen zijn hoekig, denk ik. Voor nou, veel vrouwen. mannen zijn inderdaad een beetje horken, Maar hoekig. veel vrouwen... Ja, maar ook horken. Ook, ook. Hoekig horken. horken. Maar, ja. maar veel vrouwen zijn ook wel weer een lastige Sir Pieter, hoor. Nou, dat, dat, dat is in de perceptie van een man dan denk ik ook wel waar, ja. Maar goed... Maar ik met, denk zo met mij van, is het ook goed gekomen, ja. Ja, maar ik denk zo van, ja, uh, als, een, als, een, als, een, als je op een gegeven moment zeg maar echt uh, niet meer... Te, ja, er blijven gewoon een heleboel mannen, zeg maar... Je, je, je, je wilt niet onder je niveau, dus een heleboel mannen <lacht> aan de onderkant blijven, denk ik, toch min of meer over. En aan de bovenkant wordt het heel erg druk... En je hoort er ook verhalen over, dat, dat, dat in het uitgangscircuit dat ja. heel veel mannen daar, zeg maar, ja, die liggen dan zo goed in de markt, dat ze aan iedere vinger tien vrouwen hebben, zeg maar. Ja. En, en daar, wordt, daar kunnen ze dan, zeg maar, uh, ja, helemaal in verdwalen, min of meer. En Als de markt hebt, verpesten. Toe. We dwalen een beetje af, Timo. Ik vind het super interessant. En dan nou, de kip nog. Uh, ja. De kip, ja, van de vrouwen naar de kip, ja. Ja, over die kip nog. Uh, ja. Ja, ik hoorde laatst ook op de radio, volgens mij wordt dat trouwens in jouw programma, ja. dat, dat er met kunstlicht wordt dat gesimuleerd. Ja, dat de dagen, ko dagen korter zijn. Ja, dat ze in, zeg maar, in het broedseizoen zitten ook. Ja. Zit met en dan krijgen ze drie maanden krijgen ze rust om even zeg maar, min of meer ja, te bij laden. te komen van ja. andere inspanningen. Maar het eieren weghalen helpt natuurlijk ook om ja, weer het gevoel van gemis te geven. Ja, ja. Nee, inderdaad, daar hebben we het over gehad. dus ook weer twee, drie weken geleden. Ja. Dankjewel, Timo. Jo. Tot de volgende keer. Jo. Dag. Hoi. 0800 121 Freek Tieleman, goedenacht. Goedenacht. Hij is nog steeds wacht. Hebben we de portier? Ja hoor. Ik had nog een leuke aanvulling op Yankees en jerry's en tobies. Oh jee, leuke aanvullingen, ja. Tenminste, denk ik. Ja. Uh, ook zo'n soort verbastering Je kent natuurlijk uh, het automerk Jeep. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook zo'n soort verbastering Want dat komt van oorsprong. Er werd in de oorlog voor de oorlog een voertuig ontwikkeld. Dat moest eigenlijk te land, te zee en in de lucht, om het zo maar even te zeggen voldoen. Mm -hmm. Oftewel, op z'n Engels gezegd, een voertuig met een general purpose. Ja, multifunctioneel. En dat is een, een heel vrouwelijk afgekoord. voertuig. Ja. Af, uh, uh, uh, <laughs> ja. Ander onderwerp. <laughs> maar dat is dus afgekort GP. En daar komt dus de Jeep vandaan. Oh, GP, General Purpose. Was... General Purpose? General Purpose, oftewel Multifunctioneel. Ah, maar dan hebben ze dus de G is een J. Is, is gewoon een fonetische nou ja, JEE -E geworden. In Duits spreekt GP. Ja. Daar komt het vandaan, de Jeep. Nou, dat wilde ik gewoon even delen, die informatie. Ja, nou, ik Doe ben gewoon sprakeloos. Ik ga, weet je, ik, hier ga ik nog eens een keertje een lastig potje triviant mee winnen. Ja, zo, Met dat ik dit weet. Dank je wel, Nou, dat wilde ik nog even delen. <laughs> Dank je wel. Tot volgende week, wel <laughs> Oké, okay, tot dan. dan Hoi, Freek. Hoi. Andere Freek, goeienacht. Hoi, hey, Messi. Hallo, Freekie. Lang tijd, Messi. Uh, nou, heer, ja. Uh, no hier. Ja. De Tommy, was een, de Tommy Gun was een wapen dat de Engelsen gebruikten in de Tweede Wereldoorlog. Oh, weer wat geleerd. Ja, het is een uh, Amerikaanse uitvinding in 1920 zo ongeveer. Maar de Engelsen die hebben het in, uh, in massaproductie genomen. Het hele, hele leger was er maar uitgevoerd. Uit, uh, gerust, uh, voordat ze overstapte op de Stan Gun. Maar was er de, is de Tommy Gun niet de Tommy Gun genoemd omdat de Tommy's hem gebruikten? Nee, de Tommy nee. Gun is genoemd. Nee, nee joh. Ja. De, de, de, Engelse, de Amerikaan die het wapen uh, heeft ontwikkeld, dat was een meneer Thompson. En in, het was ook oorspronkelijk een Thompson-meter. Oh. Oh, dus het komt Tommy van Thompson. Ja, dat is ook een verbassing. En GP is terecht. Ja? Overigens ook het verhaal van meneer Yankee? Ja, van Jankees. Dat ja, Yankee dat ook... van Jankees komt. Goh, ik leer weer een hoop vannacht. Ik hoop dat ik het eens een keertje kon onthouden. Mag ik een vraag stellen? Ja, dat mag. Uh, ik heb me laten vertellen dat het Rijksmuseum. zeer. Uh... God, ik hoor mezelf voortdurend dubbel. Ja, ik ook. Dat, dat, dat het Rijksmuseum zeer uh, rolstoel-onvriendelijk is... omdat er geen liefde zijn. Oh. Klopt dat? Ja, dat weet ik niet, maar ik zet hem er gewoon bij. Even kijken, hoor. Want wilde je naar het Rijksmuseum? Nou, ik heb geen rolstoel. Oh, nou ja. M <laughs> maar het is toch fijn om te zoon weten. Mijn zoon, zoon willen gaan werken, maar die... Uh, heeft een beetje uh, sollicitatieangst. Oh, oké. Okay. Nou ja, kan me dan uh, ja, okay. Niet omdat hij in een rolstoel rijdt, hoor, maar gewoon in het algemeen. Ja, ja. ja oké. Okay. Uh, klopt het dat het Rijksmuseum uh, rolstoelonvriendelijk is en geen lift heeft? Nou, dat uh, checken we dan even, want er is vast wel iemand al geweest. We waren in ieder geval een hoop mensen al geweest. Dus dan, uh, dan uh, laat ik het horen. Dankjewel, Freek. Oké. Okay. Goeie nacht. verder. Ja. Hetzelfde. Bedoel, reis thuis. Oh ja. Bye bye. Dag. Nico. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja, he, eindelijk. Ja, duurt even, maar ik dan heb je ook een... wat. Ja, ja, nee, dat maakt niet uit. uit. Hé, hey, Astrid, ik heb een vraagje. Ja. Al, uh, tijdens de broek van de einde. Ja. Uh, zie je altijd één uh, vrouwtje eend en twee mannetjes-eend? Dat is een waar? mooie vraag van mij. Waarom? Ja, het is uh, heel typisch, maar je ziet het altijd. Dus... Tenminste, bij ons in de buurt wel. Misschien zijn het uh, verkeerde eenden, dat zou kunnen. Maar... Nou, verkeerde mag je dan niet zeggen, hè? het zijn er gewoon andere eenden. Nou, ja, Anderen oh, mogen we andere eigenlijk ook... Eenden. Nou, wat mogen we eigenlijk wel zeggen? Nou, ja. Goed, maar is ja, het is valt nee. jou op twee mannetjes-eenden en één vrouwtjes -eend? ja Ja, ja. Oh. ja. Het zijn gewoon slimme eenden. E, e, e. Ja. ja, nee, maar pas op. Ook die eenden die zijn brutale. Ja, dat zijn eigenlijk hele nare beesten soms, hè? heb ik me wel eens laten vertellen. Ja, soms wel. Nee, ze zitten bij ons gewoon in de tuin ook, als het even zit. Oh, maar dat is wel gezellig. Heb je al pulletjes ja, gezien? Je... Wat heb ik gezien? Heb je al pulletjes gezien? Wat zijn dat voor dingen? Baby eentjes. Oh, zo. Ja, oh, ik zag ze vandaag voor het eerst. Ik vind het ongeveer het oh, nee, liefste ja, dat... wat er is in de dierenwereld. Ja, als het maar even waren is, dan, dan hebben die dingen al. Hè? Echt? Maar in welke ja. regio zit je dan? Ik zit in Geldermalsen. In Geldermalsen is het pulletjesseizoen vroeg begonnen, begrijp ik. Of in Kampen is het oh. pulletjesseizoen laat. Ja, dat kan ook. dat is altijd Hé, Maar ik heb nog, ik heb nog een vraagje. Nou, dat zei jij ja. te net. Dat ja, is een uh, mooie die jij er net zei. En, uh, Probeer het een. Eh, nou, ben ik kreef uit. Gewoon hele zinnig. Uh, gewoon bij het begin beginnen en dan langzaam naar het einde toe werken. Ja? Jij had, jij had een uitspraak van een slok op een borrel. Ja. Waar komt, waar komt dat vandaan? Ja, om de, het scheelt een slok op een borrel, het scheelt precies ja, maar... zoveel op, op de rest. Ja? ja, nee, maar dat is ook weer een bepaalde uitspraak weer als je daar komt, hoor. Oh, oké. Okay. Nou, dan, heeft de, dan moeten mensen weer het etymologisch woordenboek van de plank halen. Het kleintje of het grote, <laughs> maakt niet uit. Ik doe mijn best, Nico. Eh, maar eh, ja. wat ik, ik heb nog meer, hoor. Want nog ik ben hier ook niet van af. Oh. Ik, mag er, ik mag er net zo lang praten als Timo nee Nee, nee, nee, nee. Timo die heeft dat verdiend. Ik bedoel, jarenlange oh, nee. bijdragen. Ja. Oh, ja, dus ik als nieuwkomer die mag... Uh... Ja, je moet wel een beetje oh, bescheiden beginnen. Ik vind twee <laughs> vragen, Nico, vind ik al okay. heel wat. Nou, doe dan maar raden wat ik achter in de bak heb. Ja, wil je even raden wat hij rijdt spelen? Ja, doe wel wat. Oké. Okay. Uh, kun je het eten? Ja en nee. Oh, het is er weer zo één. Kun je het eten? Ja en nee. Ja en nee. Dat begrijp ik niet, want je kunt het of eten of je kunt het niet eten. Of heb je twee verschillende ah, je... dingen in de bak? Oh, ik heb een heleboel verschillende dingen in de bak, maar je kan niet alles opeten waar ik in heb zitten. Nee, precies. Dus een deel kun je wel opeten en een deel niet. Maar ja, welk deel ja. moet ik dan raden? Ja, maar ik neem aan dat jij geen ijzerbreter bent, of wel? Nou, ik, je moet mij niet onderschatten. Goed, maar je, nee, hebt dus een... even... je hebt dus een deel ijzer en een deel eetbaar. Uh, en is het vloeibaar? Ook. En ga je links of rechts af? Ik ga nu rechts af. <laughs> ja, ik hoor het. <laughs> Oké. Okay. Uh, sorry? zijn hij vloeibaar? Ook. Dus je hebt een deel ijzer, een deel vloeibaar en een deel vast. Ja. Ja, dat wordt ingewikkeld. Ja, ik zal het dus... iets, maken. Zal iets ja. makkelijker maken. Dat ijzer, dat ijzer, dat zijn uh, containerswater in staat. Oh ja, dat vind ik flauw. Ja, jeetje. Is het bier? Moet ik... Ook. Uh, is het bier en frisdrank? Uh, ook. Is het bier, frisdrank, uh, melk en yoghurt? Ook. Echt? Nou, nee, melk en yoghurt mag ik niet zeggen. Nee, dat... Uh, nee. Oh. Uh, is, zijn, is het gewoon... Um, is het, uh, Ja, ik wil zeggen... Uh, uh, dranken, versnaperingen? Ja, het is, uh, laat ik het even makkelijker maken. Het is ja. houdbaar. Oh, dus de lange houdbare vloeistofdranken. Ja. Nou, dan vind ik dat ik het bijna geraden heb. Ja, hoor. Oké, okay, nu heb ik geen zin meer, Nico. Nee. Tot de volgende keer. Moet ik het uh, zelf zeggen dan? Oh, oh, er is nog Oh, nee, zeg het maar, ja. Nee, ik rij voor. Uh... Albert Heijn, hè. Oh, natuurlijk dat ik dat niet meteen gezegd heb. Nee, nou dat bedoel ik. Ah, je bent echt een lekker bijdantje. Nee, nee, ik luister heel graag. Nee, eerlijk nou, ik vind, nou, Goed, maar rij voorzichtig, want ze hebben je nodig. Hè? Want om, uh, om uh, weet ik veel, wat is het? Half negen, negen uur gaat die open en dan moet het wel in de schappen staan. Oh, oh, oh, oh nee, maar ik ben er al bijna. Oh, keurig. Nou, dat heb je goed gedaan. Dat bedoel ik. Bedankt namens iedereen die straks gaat winkelen. Nou, ik hoop dat ze goed gaan winkelen, want dat scheelt voor ons ook weer. Ja, dat is goed voor de economie. Dag Nico. En dat bedoel ik toch volgende week. Hoi! Ja. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goeiemorgen. Uh, nou, die naam Tommy, die komt inderdaad uh, van dat die engelsen Tom genoemd werden, maar dat is niet in de tweede wereldoorlog, maar in de eerste wereldoorlog. Oh, vandaar. En de Jerry's, dat waren de Duitsers, en dat ging naar aanleiding van die helm die ze op hun hoofd hadden, en ook uh, die meneer die het over een jeep had. Op een jip zat een Jerrycan. Misschien heb je zelf ook al oh. een Jerrycan ooit gekocht voor een Ja, Ja, dat, dat moest dus van de vader. Uh, ja. Populair vertaald, omdat ze een aantal kannen vonden. Hey, dat was uh, voor opslag van benzine, die viel in handen en toen werd dat een Jerrycan genoemd. Later is die ook door de geallieerden gebruikt en uh, in grote productie genomen. Dan over die bewapening. Uh, die Thompson, pistoolmitterieur of machinepistool, zoals je hem noemen wil. Ja. Die werd dus geleverd met een ronde trommel daaronder. En die werd in de tijd door Al Capone in zijn compagnons gebruikt in Amerika. Maar niet in de Eerste Wereldoorlog, want dat was daarna. Oh. Uh, de bewapening van de Engelsen in de, tweede wereld, of in de Eerste Wereldoorlog was een Mark I Lee Enfield met bajonet. Gewoon grendelgeweer met vijf schoten. Uh, dat bij de Amerikanen was dat uh, de pattern 14... Oh, je weet wel gewelen, heel veel, hè? Ja. Wat ik zelf in mijn handen heb gehad, ja. Ja. En die hadden dus de Thompson nee. met een doosmagazijn. Niet met een trommelmagazijn, maar met een doos. Dus een rechtmagazijn, want een trommel is nogal onhandig. Oh ja. De Russen, die gebruikte in de Tweede Wereldoorlog, ik heb het nu even over de Tweede Wereldoorlog, die gebruikte de zogenaamde Balalaika, oftewel de Tokarev pistoolmitrieur. Een ja. vrij uh, plomp geval, wat het altijd deed ook. De Engelsen hadden dus geen pistoolmitrieur in de Eerste Wereldoorlog. Absoluut niet. Wel een revolver, zwaar kaliber, de Wembley. Daar kon je de kieploopmodel, dus de, de trommel. En de loop aan gingen met de kast gewoon openknippen. Net als dat je dat vroeger wel met een windbuks en een jachtgewerp. Oh... Ja, en uh, dat was dan een behoorlijk zwaar wapen. De Duitsers, die hadden daar tegenover wel een aardigheidje, want die zijn altijd op dit gebied erg inventief geweest. Want bijna alle grendelgeweren uit die tijd, behalve dan die Engelsen, was een mausenpatent. Ze hadden ook een mausenpistool en ze hadden de lugger. En die lugger die kon je dus verlengen met de kolf zelfs. En dan kon je daar ook weer een groter... Houdtje ondergooien <laughs> en hadden ongeveer dezelfde uitwerking als een pistoolmetrieur. Ah, en die dat is toch handig om te van, weten. Ja. Van Yankees, ja. die gaat ja. nog verder terug. Dat was in de oorlog, in de burgeroorlog, werden de noordelijke, die werden door de geconfedereerden ook Yankee genoemd. En inderdaad schijnt dat van Yankees af te komen. En de zuidelijke, die werden Johnny Reb genoemd. Dat was weer over en weer. Wordt Johnny Rapp genoemd? Ja, rebel. Nou Johnny ja. Rapp. Oh. Afkorting van rebel. Oh. En, en, en dat heeft vers, niks met de voetballer te maken? Nee, dat, dat werd gewoon genoemd zo met elkaar. Er is nog een, ja, ik, uh, Land, geloof ik dat die film heette. En dan komt die ene vent, die komt dus een soldaat van het zuiden tegen... en neemt hem zijn geweer af. Hij wil hem niet doden. En dan zegt hij, uh, go away Johnny Rapp. <laughs> Ja, <laughs> ik wist het niet gewoon. Ik leer er echt van bij. Maar hoe weet je dit allemaal? Nou ja, omdat ik Een stukje ben. interesse ja. natuurlijk. Ik ja. ben altijd nog militair in Haat en hier ben en zelf instructeur ben geweest en al die wapens in mijn handen heb gehad waar ik het nu over heb. En dus uh, zodoende. En ik ben dan toevallig ja, ook nog vrij jong hoor, 76. Dus. Oh joh. Ja. Ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt als kind. En daar uh, heb ik dus uh, heel veel mee met dit soort dingen ook te maken gehad. Dat ik dat dus zag wat er binnen gebracht heb. Stengun is trouwens een ding. Oh dat nee, oh, nou, ja, ik vind het heel interessant Jan. Maar volgens mij kunnen we echt de hele wereldgeschiedenis doornemen. Ja, ja, dan weet je dat voor de volgende. Nee joh, want ik onthoud het toch Anfield. niet. Ja. Stanley Enfield was het, ja, okay. Engels. Een nou, vrij blond ding. Dank je wel zeg succes verder en Dat... een leuk programma. Dankjewel, Doei. goeienacht. Dag. Jan is weg, maar David Bowie is nog.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 Countdown engines on three, two, check ignition and may God's love be with you. Die rare piepjes van David Bowie. Het is mooi wat hij maakt, het is knap wat hij maakt... maar hij maakt iedere keer iets anders waar je oren gewoon echt heel erg aan moeten wennen. Als je het al zo midden in de nacht hoort, denk je ook... oh ja, die piepjes, dat is David Bowie en Space Oddity. En uh, mocht je net als ik heel lang zoeken op Ground Control to Major Tom... nee, het gaat over Major Tom, die komt vaker voor in de liedjes van David Bowie... Maar het liedje heet dus Space Addity 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met antwoorden op allerlei vragen. Zoals bijvoorbeeld waarom veel handschoenen eenzaam en alleen langs de snelweg liggen. In de winter dan meestal. Of je een hypotheek op een camper kunt nemen. En of er huismiddeltjes zijn om uh, toiletvloeistof uh, te fabriceren. Waarvan het toilet lekker gaat ruilen, ruiken en ook nog eens goed doorloopt voor in de camper van Sjaak. Is er iemand wel eens in het Rijksmuseum geweest onlangs? En weet diegene of er liften zijn? Want dat vraagt Vreek zich af. Die heeft gehoord dat er geen liften zijn en dat het daardoor rost onvriendelijk is. Klopt dat? 0801121. Nico wil weten waarom we zeggen dat scheelt een slok op een borrel. En waarom een uh, eendehuwelijk vaak bestaat uit twee mannetjes en één vrouwtje. Als dat al klopt. 0801121. Hoe oud wordt een bromvlieg? Oh, het zou fijn zijn als iemand dat weet. 0800-1121. Waar was Charlene van Prins Albert van Monaco tijdens de troonswisseling? En was er nog eentje, toch? Was er nog één? Oh ja, die Ipe. Waarom dragen de Ipe zoveel zaadjes dit jaar? 0800-1121. Bert, goeienacht. Bert um, Bert. Hallo? Tussen Leeuwarden en, en Gunningen loopt een lopen spoorlijn. Oh. En na Berenpof zie je dan aan de linkerkant grote schotels. Oh, ja. En weet je wat dat wezen is? Nee. En dat is de vraag. Um, ja? Ben je ooit op die spoorlijn geweest? Nee. Oké. Nou, Bert. Ja. Dus je wil weten wat die schotels zijn? Ja. Waar ze voor gebruikt worden? Langs ja. de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Ja. Oh, dat weet ongetwijfeld iemand. 0800 121 Dankjewel, Bert. Dag. Ja, ja. dag. Uh, ja, Ruben. Ja. Hallo. Goeiedag. We hebben nog precies één minuut. Oh, dat wordt een beetje kort. Oh, wat zullen we doen? Nou, dan gaan we over het nieuws heen. Echt waar? Oké. Okay. Dus je zegt van, je, je blijft gewoon even wachten en dan als Martijn van Beek het nieuws gelezen heeft? Nou, vooral als je wacht, ik een eeuw Dan wacht, wacht je gewoon, want, want na het nieuws komt eerst ook altijd nog een plaatje, Oké. Okay. Dus dat betekent uh, even vooruitkijkend dat we straks we naar het gaan nieuws wachten. gaan luisteren met, uh, met Martijn van Beek. En dan dat ik dan zeg maar alle vragen uh, en uh, het telefoonnummer zo nog een keer voorlees. Of opdraag ja. eigenlijk. Voordraag, want ik lees niet voor. En, en, en dat ik dan een plaatje draai en dan in jouw schakel. Oké, okay, ja? op je wachten. Ja, oké. Okay. Nou hartstikke goed. Tot zo dan, Ruben. Ja, hoor. Ja. Heel, gelukkig is dat ook weer geregeld. Het draaiboek voor de komende 10 minuten is ook weer rond 0800 1121. Nachtzuster, een programma van Max.